1 uur, onderduift Nederwit met het NOS-journaal. In Wallonië leidt de aanhoudende regenval tot overstromingen. Vooral inwoners van de provincies Luik en Luxemburg hebben er last van. Daar kreeg de brandweer tientallen meldingen van ondergelopen straten en kelders. Bij Dinan is de rivier de Leffa overstroomd. Dat heeft ook te maken met een grote hoeveelheid smeltwater. Andere rivieren in de regio dreigen daardoor ook te overstromen. In Wallonië staan brandweerkorpsen de hele nacht paraat, omdat verwacht wordt dat de regen aanhoudt. Ook over de grens in Limburg hebben een paar dorpen last van het smeltwater. President Bakbo van Ivoorkust heeft de Britse en Canadese ambassadeurs bevolen het land te verlaten. Het is een strafmaatregel. Eerder hadden Groot-Brittannië en Canada het omgekeerde gedaan, omdat ze de door Bakbo benoemde ambassadeurs niet erkennen. Bakbo heeft volgens de internationale gemeenschap de verkiezingen verloren... en moet plaatsmaken voor zijn rivaal Waterra. Het bevel van Bakbo is vooral symbolisch. De Britse ambassade voor de landen in de regio staat in Ghana... en de Canadese regering voldoet simpelweg niet aan het bevel... omdat ze Bakbo niet meer als president herkent. Het dioxineschandaal in Duitsland neemt steeds grotere vormen aan. Uit voorzorg zijn nu ruim 4700 Duitse boerderijen geblokkeerd... Toen het schandaal uitbrak, begin deze week waren dat er nog zo'n duizend. Het overgrote deel van de gesloten boerderijen staat in de deelstaat Neder-Saxe. Ze mogen geen eieren, kippen of varkens meer leveren. Het kankerverwekkende gif zat in vetten die zijn verwerkt in veevoer. Zo'n 150.000 ton pluimvee en varkensvoer raakte daardoor besmet, zegt de Duitse regering. De schade voor de veeboeren loopt in de miljoenen. Dan het weer. Vanuit het westen wordt het overal droog. Vannacht kan dichte mist ontstaan. In het Noordoosten vriest het licht, waardoor het glad kan worden. Overdag af en toe ligt de regen. Het wordt tussen 3 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. En dan is het... Hele tweede uur van deze aflevering van Kaasdoener gewijd aan sociale netwerken. Ja, nou, daar heb je natuurlijk veel digitale van via internet en hives. Dat inmiddels door, gekocht is door de telegraaf en Facebook. Dat misschien wel naar de beurs gaat en Twitter, waar wij ook aan meedoen. Maar je hebt ook gewoon hele andere sociale netwerken als de Bridge Club. En, uh, noem maar op. En de visclub, die s ochtends vroeg om vijf uur verzamelt in de kantine van de voetbalvereniging. Um, aan welk sociaal netwerk hecht u veel waarde? Um, een nevenvraagje is, bent u misschien bereid om 1 dollar te doneren aan het project Times Square to Art Square? 1 dollartje, hoe je dat dan ook moet betalen. Want ik kreeg al een, een reactie binnen van een luisteraar die Dras heet. Waarom is het niet mogelijk om gemakkelijk met Ideal geld over te maken naar Times Square to Art Square? Um, dat weet ik niet. Uh, Justus Bruns is alweer op weg naar huis. Misschien kan hij nog even bellen als hij het hoort. Maar goed, dat hoeft niet. Ik weet het, ik weet het niet, Tras, uh, Het moet uh, met een uh, creditcard. Maar goed. Um, is er iemand die dat eigenlijk wel wil doen en dan kan uitleggen waarom? En de andere vraag is dus vooral, doet u mee aan sociale netwerken? Welk sociaal netwerk is voor u echt heel erg belangrijk? dan niet digitaal. U kunt bellen met 0800 1121 0800 1121 en u kunt natuurlijk ook e-mailen naar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 and i'll wait i'm your yours taken right to be loved, loved, loved, loved, loved. loved. So what I won't is our no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. Fate and yours Do do do jo do But doja do do do do But doja once I come on a school job a closer dear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 I'm yours, zingt Jason Russ. Ja, van wie zijn we eigenlijk? Van onszelf? Nee, van de vriendenclub. Door wie worden wij bezeten? Um, ik krijg al een mailtje binnen van Joke Kersten. Die schrijft, ge geachte redactie... Mijn zoon is ook industrieel designer. Net als mijn gast Justus Bruns vanavond. Alleen hij is doof en blind. En heeft een bewijzering gemaakt voor doofblinden... in de vorm van een zestal blokken van 15 bij 15. Is dat ook iets voor Times Square? Ja, dat kan ik niet beoordelen... Stuur me lekker door naar uh, de redactie van Times Square to Art Square. En zo heet ook de website. timetstweeas.com Goed, u luistert naar Kazeluna. Raymond, goedenacht. Raymond. Raymond, sorry. Ja, dat weet je nooit als je zo'n naam geschreven ziet staan. Hè. Ben jij een, een, een fanatiek gebruiker van sociale netwerken? Ja, eerlijk gezegd wel. Ik, ben, ik gebruik uh, Hive heel soms en Facebook en Twitter heel veel. Heel veel? Ja. Wat, wat is veel? Mm, nou, Twitter vooral s'avonds. Ja. Ik, ik vind het een mooi medium als je gewoon iets twittert. En mensen die je volgen zien dat gelijk en die gaan er gelijk op in. Dat is ook zo. Dan heb je een soort gesprek. Ja, en dus, dus, uh, uh, als je iets bekend wil maken, mensen om je heen weten het gelijk. Dus, ja, heb je dat al? Kan je een voorbeeld geven van wat je gedaan hebt? Uh, ik heb zelf een weblog. En als je bijvoorbeeld er nu een blog op hebt, je tweet dat en mensen retweeten dat gelijk. En het is een soort -effect dat effect zich... Wa Waarom doe jij het? Ja, vooral om uh, ja, moeilijk te zeggen. Is dat, nou, is dat nou weer moeilijk te zeggen? Ja, <laughs> dat is dan toch grappig. Ja, het, is, het is bijvoorbeeld als je radio luistert en je gebruikt een bepaalde hashtag. Mensen die ook op die hashtag zitten kunnen daar gelijk op inspelen. Ja. Ja, dat is heel mooi om. En wat voor dingen um, twitter jij dan bijvoorbeeld? Mm, nou, bijvoorbeeld nu met doen. als ik iets hoor op de radio van hoor dat ik het mee eens of niet mee eens, ja. ik kan je gelijk twitteren en mensen die kunnen dan daar gelijk op reageren. Heb jij geluisterd naar het gesprek met Justus? Ja. Heb je daar dingen over getwitterd? Mm, nee, want ik ben net thuis. Dus. <laughs> je hebt niet geluisterd naar het gesprek met Justus. Wel, maar ik heb er niet over getwitterd. Oké, okay, ja. um... <coughs> Want de, het roept natuurlijk nogal wat vragen op, die, die netwerken. Wat betekent het nou precies in je leven? Zoveel volle, volgers, als het over Twitter gaat, of Facebook, vrienden. Wat betekent dat in je leven? Ja, het heeft wel een bepaald soort grens met privacy. Je ziet het nu ook met Wikileaks, dat Amerika heeft dat heel moeilijk mee. Terwijl anderen zeggen, dat is de vrijheid van het internet. Ja, dat vind jij ook. Ja, het is een soort. Net als dat je nou in Amsterdam zit met die, met die zedenraak. Kijk, het is altijd een dubbele kant. Met, we moeten kinderporno uh, bestrijden, maar we moeten ook uh, vrijheid van het internet bestrijden. Hmm. Dus dat is heel dub dubbelzinnig. Ja. ja. En dat is wel heel moeilijk. En wat vind jij dan, zelf? Ja, ik vind zelf dat de internetvrijheid belangrijk is. Ja. Waarom is het zo belangrijk eigenlijk? Um, omdat internet heeft een, een, een bepaald uh, ding dat als je jezelf um, wil uiten, kunnen mensen dat ook gelijk van jou lezen. En dat heeft eigenlijk geen ander medium heeft dat. Hmm. Bijvoorbeeld als je op de radio, daar kom je niet zomaar. Maar nee. Twitter kan iedereen aanmaken en dat kan iedereen horen. Hmm. En um, want... Justus Bruns, mijn gast, die, die, die, die zei van ja, um, je moet het wel open houden. Het moet helemaal open blijven, dat is aan de ene kant. En bij Facebook is dat eigenlijk alweer minder zo. Dat is eigenlijk al een soort gesloten, uh, niet meer een open source... maar een gesloten ja, omgeving op internet. Wat, wat vind je daar, daar dan van, van dat probleem of dat aspect? Ja, Facebook vind ik zelf niet echt een geweldig medium. Waarom niet? Mm, het is het, het, het heeft, zeg maar, het is een soort uh, Twitter min 1. Dus je moet, echt, je moet echt vrienden met iemand zijn, je moet iemand persoonlijk kennen om, om zijn informatie te krijgen of wat hij zegt. Ja. Terwijl op Twitter kan je iedereen volgen, terwijl jij kan zeggen, nou ik wil hem niet volgen, ik mm. heb geen zin in hem. Ja, natuurlijk. En op, op Facebook is het zo van, ik ken hem wel, dus ik wil wel vrienden met hem zijn, maar alles wat ik dan zeg, dat weet hij gelijk. Ja, dus dat is, dat is, maar ja, dat is dan toch persoonlijker, zou je zeggen. Ja, er is iets meer uh, keuzevrijheid met wat je zegt. En Facebook is gelijk van... Oh, ik ken hem, dus ik moet vrienden met hem zijn. Hmm. Ja, ja. Oké, okay, dat is dwingender. Ja, dus, dus, uh, het kan niet zo zijn dat jij op Facebook ziet wat iemand anders ziet... en jij niet wat hij ziet. Ja. Zeg maar. Ja. ja. Maar ja, goed. Dat, dat, maar dat, dat, dat is nou... Dat is wel uh, mensen met elkaar verbinden, zou je, zou je zeggen. En dat is het hele idee dat er aan de grondslag ligt. Het verbinden van mensen aan elkaar. Ja, dat, dat is ook wel wat, wat uh, sociale netwerken natuurlijk willen doen. Ja. Jij vindt het een verrijking in je leven? Ja. Heb je er ook de mooie dingen al meegemaakt? Mm, nou, ik heb al mensen die ik bijvoorbeeld via Twitter ken en waarmee ik kan praten. Van. En dat speelt zich dan alleen maar af via internet? Je zoekt elkaar niet op? Nee, dat zijn ook wel mensen die ik normaal ken... maar die ken je dan ook gewoon... die spreken ook via Twitter. En als jij dan iets zegt... en dan kan iemand anders zeggen... oh, daar ben ik mee oneens of niet mee eens. Ja, het een constante conversatie. Hey, Raymond, hoe oud ben jij? Ik ben 16. Zou jij een dollar doneren aan het project van Justus Bruns? Nee, dat niet. Waarom niet? Ja, ik, was niet. Ik, heb, ik heb het half geluisterd, dus ik ben, niet heen, ik okay. ben het er niet helemaal mee eens. Dus ik kan er niet echt een mening over nee. geven. Nee, dan moet je het ook niet doen. Wel leuk om je even gesproken te hebben in ieder geval. Graag gedaan. Goeienacht. En ik ga verder luisteren. Ja, dag. Wil, goeienacht. Dag. Hallo. Hallo goeienacht, Lex. Uh, is er een uh, sociaal netwerk dat jij veel gebruikt? Ja. Dat wil zeggen, uh, ik gebruik heel vaak netlog... Oh. Uh, men heeft het dan heel vaak over Hives en over Twitter. Ja, ja. En, uh, Facebook? Uh, Facebook inderdaad. Uh, Hives is zeg maar nationaal, maar Netlog is de, de internationale equivalent van Hives. Oh. Uh, dat zit dus over de hele wereld. En daar zijn ruim 70 miljoen mensen lid van. <lacht> uh, ik ben daar twee, ja, denk ik ook ongeveer twee jaar geleden uh, bij terechtgekomen. Geïntroduceerd op Netlog door een vriendin. En. Uh, nou, het is eigenlijk, ja, je, je maakt een eigen profielpagina aan, net ja. zoals je een eigen website zou kunnen maken. En op die profielpagina kun je bijvoorbeeld eigen foto's zetten, je kunt eigen blogberichten schrijven, je kunt eigen muziek uh, zetten zelfs, uh, nog niet zo lang. En je kunt ook op een gegeven moment bepaalde foto's of uh, blogberichten of wat je ook hebt gemaakt, gewoon in de spotlight zetten. Mm -hmm. Zodat iedereen dat dan even kan lezen, dan komt het op de algemene pagina van... Ja, ja. Netlog terecht. En uh, ja, de leukste ontwikkeling vind ik dus, en daarom, dat is ook de reden waarom ik bel, is dat ik uh, mijn vriendin dus uh, door Netlog heb leren kennen. Ach. En, ja, dat was vreselijk leuk. Uh, zij is Oostenrijkse, ze komt uit Wenen, ze heet Karin. En uh, het was eigenlijk uh, ja, min of meer toevallig, nee, zei ze later, dat ze gewoon eens op mijn uh, profielpagina kwam kijken van Netlog. Zomaar toevallig. Ja, gewoon 17 juli vorig jaar. En, en, en, en ze had al wel enige binding met Nederland. Want ze was al bevriend geweest met een Nederlander. En toen zag ze dus op mijn profielpagina allemaal foto's staan. Ik heb er ruim 800 staan. En er staan ook een heleboel bij. Van, uh, nou, van Nederlandse objecten, architectuur en zo. En die vond ze heel mooi. Toen is ze mijn blogberichten gaan lezen. Ze kan niet Duits spreken. Of Nederlands spreken, maar wel Nederlands lezen. Uh, nou, en toen kreeg ik alleen maar een heel klein berichtje... in het Nederlands... Goedenavond, groeten uit Wenen... en haar nickname. <laughs> en toen dacht ik... nou ja, goh, wat zou dat zijn? Ja. Voor hetzelfde geld is het spam. Hè? Je, je hebt ook wel van die erotisch uitziende dames... en daar zit dan een, een of ander uh, loesje bureautje achter... van mannen oh. die aan jou willen verdienen. Maar ik ben toen op haar profielpagina gaan kijken... en die zag er weliswaar heel sober uit... maar wel heel betrouwbaar. En toen heb ik haar gewoon teruggeschreven... Nou. Uh, Hartelijk dank voor de nachtricht. Uh, ik wens jullie ook aan een goede taak. Nou, daar schreef zij mij weer op. En toen schreef ik haar weer. En er is een heel intensieve correspondentie uit ontstaan. Nou, op haar profielpagina zag ik ook dat zij op 22 november 50 jaar werd. Uh, je, je, je, geeft, je vult ook die gegevens op je profielpagina in. Dus toen ik haar eind augustus eens voorstelde van... Goh, uh, Karin, wat zou je ervan vinden dat ik... Uh, op jouw verjaardag naar Wenen toe komen om je te bezoeken. Nou, toen werd ze helemaal gek. Dat uh, deed ik ja geweldig. Dus ik, ben, uh, ik heb een reis geboekt... en ben op uh, 19 november... naar Wenen gegaan. En uh, na 14 uur reizen... met uh, hoogsnelheidstreinen... Uh, uh, trof ik haar dus voor het eerst. En stond ze daar met een witte roze... op het station uh, Wien-Westbaan over op Ach. te wachten. Ja, het was fantastisch hoor. En, uh, geweldig. En, want hoe spannend is dat dan... Die laatste minuten daarvoor. Want je, want je bedoel... Hoe, ja. hoe heb je dat beleefd eigenlijk? Nou, gek genoeg ben ik in, heb ik het tot op het laatst eigenlijk niet eens zo spannend gevonden. Ik bedoel, we kenden elkaar eigenlijk al door en door. We hadden heel wat onderwerpen besproken. Uh, we hadden uh, berichten geschreven. We hadden ook al telefoonnummers uitgewisseld. We hadden elkaars huisadres uitgewisseld. Hm. En ook al dingetjes naar elkaar opgestuurd. Uh, kortom, ja... We hadden zo'n beetje alles al gehad, maar elkaar nog niet gezien. En toch heb je inderdaad die laatste minuten... Eh, eigenlijk kun je je ook nog niet eens zo goed voorstellen... van nu ga ik opeens mijn vriendin zien. Dat maar, was zo maar, raar. Je was dus eigenlijk virtueel verliefd, zou je kunnen zeggen. Ja, ja dat, dat kun je zeker zeggen. Je was en verliefd op een profiel? of, of nou ja, ja hoe, hoe, hoe gaat het dan? Dat vind ik toch wel heel bijzonder? Ja, dat vond ik dus ook heel bijzonder. Het is een soort, uh, ik, ik heb er ook wat over nagedacht... het is een soort, een soort fantoomverliefdheid. Je bent ja. verliefd op een hele lieve foto. Je bent verliefd op ja. haar berichten, de manier waarop ze schrijft. Ze was verder over mij ook heel complimenteus en zo. En ja. toch, ja, maar is het nou, was het nou werkelijk die, die, die verrukte verliefdheid... Uh, die, die kan groeien uh, wanneer je zeg maar, een vrouw levend, uh, ja, live, ja, meemaakt... Dus dat, dat voelde inderdaad ook heel raar. Nou, goed, maar dan stap je zo'n trein uit en je kijkt dus wat rond op het perron en je ga, en je begint naar de uitgang te lopen. En opeens dan zie je daar een, een dame op je afrennen <laughs> uh, met die witte roos in haar hand. En nou, dat was gewoon meteen raak. Dat voelde zo goed van beide kanten. En, uh, hoe lang is het geleden nou, nu, Wil? Uh, sorry, wat zei je? Hoe lang is het nu geleden? Uh, nou, dat, dat speelde zich dus af van uh, 19 tot 29 november. Ja, maar op 28 november heeft ze mij meteen getrakteerd op de nieuwe tickets. Uh, en die hebben we via de EUBB geboekt. de Oostenrijkische Bundesbaan. En daar bleek ze ook nog diezelfde, precies diezelfde treinreis bleek 123 euro goedkoper dan wanneer je bij NS Highspeed boekt. Ja. En uh, heeft ze mij op getrakteerd. Dus ik ging 29 november al terug met ja. de tickets voor 20 december op zak. Dus ik ben er met kerst weer geweest. Negen ja. dagen. Nou, dat was weer geweldig. Maar weer... Toen merkte ik ook dat onze relatie ook veel meer diepgang kreeg. Ja. Je gaat veel meer over dingen praten en zo. komt veel meer aan bod. En de nieuwste ontwikkeling is dus um, dat Karin op 5 februari voor het eerst dus naar mij toe komt, naar Groningen. En dan, uh, dan is ze een week bij mij. En dan uh, nou, ja. gaan we weer gewoon. Gaan we Groningen verkennen. Ga, gaan we vrienden kennis maken en zo. Ga een feestje organiseren. Hm. Vrienden en familie bij me thuis. En uh, kennis maken met haar. En, en is het allemaal ook nog te volgen op Netlog? Op jouw pagina? Um, ja, in zoverre te volgen. Ik heb één keer een blokbericht over haar geschreven. Ja. Uh, en ik heb ook muziek voor haar gecomponeerd. Uh, ik heb een prachtige synthesizer thuis. Dus ik heb helemaal in de stijl van Johan Strauss een, een Weense wal <lacht> voor haar gecomponeerd. <lacht> um, ja, ik, ik kan je zo maar even de link mailen. Dan moet je er morgen maar eens naar kijken. Ja, doe dat maar. Ja, ja dan ga ik zo, ik zo de computer aan. Maar... Uh, het is niet zo dat ik dat nu dus dagelijks bijhoud van hoe, hoe onze relatie zich ontwikkelt. Okay. Dat niet. Maar ik heb wel al een keer een hele leuke, een leuke blog, uh, leuk, leuk blokbericht over Karin geschreven. Okay, maar mijn vraag is dan eigenlijk van, kijk, dan heb je dus een, via zo'n sociaal je een vrouw, misschien wel je toekomstige vrouw ontmoet. Ja. Misschien ga je wel trouwen, wie weet. Ja. Um, de vraag is of dan dat sociale netwerk nog nodig is voor jou. Ja, want ik heb er ook uh, andere vrienden door leren kennen, met wie ik ook heel leuk contact heb. En dat heb. blijft, daar blijf je mee in contact staan, daar blijf je ook gebruik van maken nu nog. Ja, ja weet ik zeker. Ik heb, uh, drie vrienden, ik heb zelfs drie vrienden nou ontmoet uh, via Netlog, ja. uh, ne gewoon Nederlandse vrienden. Het is zelfs zo geweest, het is heel triest, uh, dat één Netlog-vriendin bleek vorig jaar uh, ongeneeslijk ziek en die hmm. is op 30 januari dit jaar, nee sorry, vorig jaar gestorven. Uh, toen heeft ze mij, heb ik haar zelf drie keer opgezocht, ook in het hospicium in Alersfoort. En heeft ze me zelf nog gevraagd of ik voor haar, de be, uh, voor haar begrafenis de muziek wilde maken. Zo. Dus zelfs dat heeft net toch mij ja, tussen opgeleverd. Dat je dus ja, op verschillende niveaus, zeg maar, een hele intensieve vriendschappen kunt hebben. Uh, heel vrolijk dus een relatie met een lieve vrouw uit Wenen. Maar dus ook heel triest dat je gewoon een vrouw verliest en dat ze jou vraagt of je... Voor haar begrafenis ja. te componeren. Dus dat vond ik ook heel indrukwekkend dat ik dat mocht doen. Ja. En, ja. en daar, daar, daar allemaal. Nee, dat gebeurt allemaal dankzij het middel van uh, het sociale netwerk. Ja. ja is wel heel ja, bijzonder. Absoluut. Ja, het is heel bijzonder hoor. Echt, ik ben heel blij dat het er is. Ja. ja. Wil, eh, wat een mooi verhaal. Ik hoop dat het een, een, ook echt een sprookje wordt. Graag gedaan. Ik stuur je zo meteen de link. Ja, daar graag. ga ik er morgen maar eens naar kijken. Super. Dank je wel. Oké, okay, bedankt. Succes. Dag. Dag. Dag. Krijg um, via Twitter, want ik weet nu eindelijk hoe dat precies werkt. Um, via Twitter, um, hashtag Kazaluna, een bericht binnen van Stef van der Linden. Het internet, onder andere, haalt je sociale netwerk dichterbij en altijd binnen handbereik. Het is dus een middel. Dat is um, wel precies waar het over gaat. Wil? Nee, wil niet. Marian. Marian. Marian, dag Marian. Nou, ik weet helemaal geen fuck van. Oh. Twitter, oh nee. Facebook... Helemaal niks? Helemaal niks. Maar ik heb wel een sociaal netwerk van amateurspalet. Okay. En dat is in Rijswijk en dat is dus een schilderstoestand. En daar heb ik allemaal lieve mensen om me heen. En dat zijn echte mensen bedoel je daarmee? Dat ook zijn echte mensen en geen uh, ja, mensen die dus op internet zitten en noem maar op. Geloof je ik daar niet het... in? Uh, nee, ik vind het een beetje armoe, al dat internetgedoe. Ja, waarom? Want je hoort net een verhaal van iemand die zegt... Ja, ik heb mijn dit, vrouw... vind ik, dit vind ik super, want weet je, ik heb gedroomd... Dat ik, voor, dat ik verliefd was op iemand in mijn droom. En dat geeft mij dus nu wat die man vertelt. Ja, dat zou dus ook kunnen, ja. op internet. Ja, dat blijkt dus. Ja. ja. En ik denk dat ik daar meer moet gaan studeren. <lacht> of hoe noem je dat? Ja. <lacht> of, ja, maar ik nee, maar wacht even, niet... je hoeft helemaal niet. Je hoeft niet per se. Nee, nee, nee, maar ik ben niet helemaal een digabeet. Want ik doe best wel op dingen op internet. Maar net zoals Twitter, ik weet überhaupt niet hoe dat werkt. Kan je het me uitleggen? Nou ja, dan moet je gewoon een, een account aanmaken op uh, de website van Twitter. Twitter.com. Daar kan je ja? inloggen dan, en dan mag je, dan mag je meedoen. En dan hoop je dat mensen het leuk vinden om. Dan moet je, daar, daar kun je dus zelf een berichtje naar buiten sturen. Van maximaal 140 tekens. En dan hoop je dat mensen. Ja, maar hoe zijn die tekens? Nee, gewoon letters. Letters, oh, in Spaans. letters. Is een punt. en spaties en punten en komers. Gewoon dat je vertelt dat je bij het amateurballet iets moois mee hebt gemaakt. Oké. Okay. Ja. En, dan, en dan hoop je dat er mensen zijn die. Graag berichten van jou ontvangen en zeggen, dus, dus een soort volger worden van jou. Maar je kunt zelf natuurlijk ook mensen volgen die jij leuk vindt op Twitter. Ja, zo werkt ik, het. Ik, het, het. Het lijkt me allemaal heel spannend, ja. maar het zijn geen echte mensen. Die zitten dus achter een computer en weet jij veel wie daarachter zit? Ja, dat weet je niet. Nee, dat, dat vind ik dus het moeilijke. En vertel dan eens iets over hoe dat werkt bij het amateurballet in Rijswijk. Palet. Niet ballet, maar. Oh, ik verstond ballet. ballet. Nee, niet palet. Ballet. Dus een schildersclub. Een ja, daarom, ik snap het er ook Schilders. helemaal niet. Een schildersclub. <laughs> Communiceren is best moeilijk. Dat hoor je. Zelfs bij telefoon is het al moeilijk. Dat leidt voortdurend <laughs> tot misverstanden. Ja. ja, nou, dat zijn gewoon allemaal helemaal leuke mensen. Ik zit er al. Nou, ik denk ook. 14 jaar op. Ja. En. Uh, ja, het groepje is gewoon heel gezellig. En. we hebben exposities in. Uh, in Rijswijk. Uh, in het museum. En. Uh, ja, het is gewoon hartstikke gezellig. Maar zijn het echte vrienden van je? Uh, nou, niet echt. Maar je hebt wel sociale contacten met elkaar. En doe je? Maar doe je. Kijk, wat, wat ik net hoorde. was iemand die. Is via um, zo'n sociaal netwerk uiteindelijk bij de begrafenis van iemand die je verder helemaal niet kent... alleen maar op afstand, ja. muziek heeft ja. gemaakt. Dat is nogal, hè? Dat is nogal ja. nabij en intiem en, en reëel. Dat is echt. Ja, dat is ook echt. Doe jij dat ook, dat soort dingen, bij het, bij het amateurpalet? Nou, er is nog niemand doodgegaan, nee, moet niet. ik zeggen. Dat is ook een, een domme vraag voor mij. Sorry. Nee, <laughs> ja. nou ja, ik zou daar wel... Ik, ik heb dus zeven jaar geleden mijn man... Uh, ja, die is dus heengegaan. Ja. En daar heb ik dus ook hele lieve brieven. En, ja. en noem maar op dingen van hun gehad, wat me dus troostte. Dan zijn ze er voor je, bedoel je. Ja. Dan zijn ze er dus voor me. En in wat voor vorm dan ook. Ja? ja. En dat vind ik dus met het uh, internet. Ja. Ik moet zeggen, ik ben daar niet helemaal in thuis. Ik nee. doe uh, bankieren en noem maar op. Dus ik ben niet helemaal een digabeet. Oh, maar. maar Twitter, Facebook en, en noem maar op, Wikiley en... Ik, en <laughs> ik, zal je vertel, je <laughs> ik zal je vertellen, Marian. Er komt nu ja. een Twitter berichtje. bij mij binnen, maar er is ook de wereld in... van iemand die Twitter gebruikt en zegt... Deze mevrouw, dat gaat over jou, is wat bang voor het nieuwe en onbekende. Nou, daar zou ze wel gelijk in oh, hebben. Ja. Want ik heb heel lang angst gehad voor de computer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja precies. En dan ja. zei mijn dochter, mam, doe nou dit en doe nou dat. En dan zeg ik, oh, ik heb angst voor dat klote ding. Ja. Is dat terecht, vind jij? Uh, niet, niet meer. Want uh, het gaat me steeds beter af. Ik kan foto's uh, wegsturen en ik kan... Nou ja, mijn dochter regelmatig in mailen. Die woont in Oostenrijk en het gaat me steeds beter af. Dus wie weet, als ik tachtig ben, heb ik het onder de knie. Goed zo. Nou, hou vol. Dankjewel. Hey, leuk je te gezien. Dat vind ik ook. Succes. Ja. Nou. Oké, okay, bye. Wordt niet gauw mooier, als in de folder. Altijd weer wat doms, maar alles onder u houdt. Een harde gole man, knipt hem met de vingers. Hé, hey, zie, dat doe ik altijd, als het hem het feinste is. Niet vergeten hem te even bij stille te staan. Niet vergeten even knippen met de vingers. Niet vergeten dit moment in het geheugen op te slaan. Zo van, oh ja, dat was mooi. Zo van, oh ja, dat was mooi. Zo schier, als op de website, in het echt is het vaak zo. Mooi is anders. Daarom die ik paar keer, gij hast niet in te trappen. Als het zo wat zo mooi giet, komt die man weer voorbij. Niet vergeten om erin bij stil te staan, niet vergeten. Knip met de vingers niet vergeten dit moment in het geheugen op de salon. zo van oh ja dat was mooi zo van oh Zieken, weer, waar zie je de rode En nou heeft vaker in de verhalen en als het wel zo is, wees erop verdaad. Niet vergeten om de reden bij stille te staan. Niet vergeten, even knip met de vingers. Niet vergeten. Dat was mooi. Ja, dat was ook mooi. Daniel logisch. Sinds ik hem een keer voor een ander programma gesproken heb... heb ik toch wel een beetje mijn hart verpand. En deze is zanger uit Drenthe. Oh ja, dat was mooi. Wij praten over sociale netwerken. Wat voor rol ze spelen in uw leven? Waarom u er tegen of juist voor bent? En er kan dus heel veel mee. Ik ben ook even ingelogd via Casaluna op een van die sociale netwerken, namelijk Twitter. En daar wordt eigenlijk door twee luisteraars. Eline Kleibrink en Stef van der Linden met elkaar, zou je kunnen zeggen... gecorrespondeerd via dat openbare medium over deze uitzending. Eline twittert bijvoorbeeld. Je weet niet wie er achter de pc zit met Twitter... maar weet je wel wie er achter een gezicht schuil gaat in het echte leven? En dat is een zinvolle vraag. En Jasper Snippen daartussendoor. Zijn we door al die communicatie op sociale media juist minder goed gaan communiceren... Dat vind ik ook een zinvolle vraag. Nou, daar mag u verder op reageren. Maar u kunt daarover ook bellen, hè, met 0800-1121. En volgens mij heb ik nu An... Anier. <laughs> Anier. Dag. Dag, dag. Uh, dag heer. Ja. Uh, en goedenacht. Hallo. Uh, social media speelt geen enkel rol in mijn leven. Nee? Nee. Uh, ik kan nog steeds geen goede reden vinden om me aan te melden, bijvoorbeeld op Twitter, of mij aan te melden op Facebook of Hives of welk social media dan ook, want op dit moment zijn er meer dan honderd. Uh, ja, dat is veel hè? Ja. Ja. ja, ik uh, krijg ik geen re goed reden, vinden. dat is nummer één. Ten tweede vind ik dat de mensen die zich bijvoorbeeld zich bezig gaan met twitteren en zo zijn uh, introverte mensen. Ze kunnen niet goed debatteren, ze kunnen wel goed berichten plaatsen, maar zodra je ze hun confronteert met een debat zijn ze zeer slecht en wel angstig. Hoe weet jij dat? Hoe weet je dat als je er geen gebruik van hebt gemaakt? Omdat, waar ik nu uh, naartoe ga, is punt nummer drie. Dan heb je ook meteen je antwoord. Um, in het normale uh, zeg maar dagelijkse leven ging ik heel veel met mensen om. Hè. En op een gegeven moment kwam ik bij die mensen thuis. En hadden we goede debatten. Heel, echt leuk. He het ging over alles. Over politiek, over economie, over religie, whatever. Op een gegeven moment is het nu zo dat ik bij die mensen thuis ben. En hun zitten te, te computeren. Ik niet. En daar ben ik met z'n praten, even wachten, even wachten. En dan zitten ze, terwijl ik daar ben, te twitteren. En wat heb ik gemerkt? Ze hebben een, een, een, uh, een dubbele personaliteit gecreëerd. Ja. Ze, ze, ze, ze nemen de, de, de, de, de profiel aan, die ze ook zijn op het internet. Dat heb ik gemerkt. Ja. En ik ga je heel eerlijk zeggen, daardoor ben ik nu ook heel veel mensen kwijtgeraakt. Ik heb gewoon afstand genomen, want ik zie me gewoon mensen veranderen. Want ik blijf, ik blijf natuurlijk gewoon mezelf. Op een gegeven moment, terwijl ik naar ze toe ging, was het niet meer gezellig. Onlangs zelfs nog, dat ik gewoon... Ik zit tegen een, ik zit tegen een wang te praten. Hmm. Kun je, uh, je het voorstellen? Je zit tegen een, ja. een uh, rechter wang te praten. Hij zit naar zijn uh, beeldscherm te kijken. En ik zit uh, nou, tegen... Negen jaar zijn we al vrienden. Negen jaar. En nu doe je mij dit, dit aan. Je zit met de computer te communiceren. En je zegt tegen mij alleen maar... Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, uh, Ogenblikje, wacht even. Ja. Ja. Ik ben opstap. Ik ben van, er vandoor gegaan. Dus... Uh, ja. Dat is natuurlijk heel tragisch, is dat dan natuurlijk. Ach, het, is, het, is, het is heel bizar, het is echt heel erg. Social media, dat, dat, dat brengt niet mensen naar elkaar, maar het brengt mensen van elkaar. En natuurlijk zullen er mensen zijn, zoals die hele leuke verhaal van die meneer, dat, uh, die uh, jonge dame uit Oostenrijk. Maar hoe lang gaat het duren, begrijpt u? En sowieso zo, zo heb ik zelf ook ervaring dat ik iemand had ontmoet via internet, een aantal jaren geleden, dat was 2006. Nou, het is, je wordt, je wordt geconfronteerd met leugens. Het is niks van zo'n zon zonneschijn op het internet, niks van zo'n zonneschijn. Ja. En zodra in het echt, nou echt waar de maan scheen, leugens, het was allemaal fake. Mensen hebben gewoon een dubbele personaliteit. Denk ik denk maar, en op een gegeven moment had ik er afstand van genomen. Ja. Uh, nou, sindsdien, helemaal niets. En eh, Facebook ook, het interesseert me ook helemaal, geen, eh, helemaal niets. En sowieso met Facebook heb ik een vraag aan alle mensen. Hè? Ja. je voor je hebt 100.000 euro en die breng je naar de bank. En de bank zegt tegen jou, je krijgt geen rente. Helemaal niets, nada. Maar de bank die maakt wel gebruik van die 100.000 euro om het uit te lenen aan anderen en daar ontvangt zij wel rente over. Ja. Zou u dat accepteren? Nee, waarschijnlijk niet. Oké, okay, waarom plaats je dan wel al je gegevens op Facebook die voor 5 dollar per stuk, jouw e-mailadres wordt voor 5 dollar verkocht aan een bedrijf en je krijgt er niks van terug. Ja. Straks die eigenaar van Facebook die gaat naar de beurs, die is miljardair en wat heb jij ervoor teruggekregen? Ja. Waarom accepteer je wel dat jij je, je hele privéleven... Uh, tegenwoordig vrouwen, uh, mannen... communiceren met elkaar via de computer, via Twitter? Ja, ik ga zo meteen naar huis. Ja, ik bedoel... Uh, lees een goed boek, daar word je veel slimmer van. Ja, ik... Um, vind het wel een scherpe vragen. Dus ik, ik denk dat we het daar even bij moeten laten. En uh, overigens... Een, een, een, een Is er een alternatief voor jou? Wat doe jij dan als je dan vrienden kwijtraakt? Um, wat, wat doe jij dan nu... Um... Vind, Hoe ga je daarmee om? Ik wil eerlijk zeggen, beste meneer. Ik, eh, eh, we zien elkaars ogen niet. Maar neem maar van mij aan dat gewoon de waarheid is. En oprecht van het diepste van mijn hart. Ik vind het best zo. Laat iedereen, iedereen maar lekker twitteren. Ga maar lekker door op deze manier. Ik ja. vind het perfect zo. Ik heb mezelf verrijkt met hele mooie eh, boeken. Ik ben nu een geschiedenisboek aan het lezen van Will Durant. Dus European eh, Civilization. Ik vind het perfect zo. Laat mij maar lekker op deze manier doorgaan. En laat iedereen maar lekker nep doen. Dat digitale eh, gerotsmeer, et cetera, et cetera. En oh jee. Uh, uh, uh, uh, laat niemand op het internet zeggen. Hij is een digibeet. Hm. Ik heb bedrijfskundige informatica gestudeerd. Ik maak websites, ik maak alles en ik weet zelfs hoe het hele internet in elkaar zit. Dus ga niet alsjeblieft twitteren over mijn rug uh, dat ik uh, bang ben voor internet. Nee, nee, nee. Ik kan mijn computer <laughs> uit elkaar halen en in elkaar zetten. Ik maak websites in een week. Nou, dat bericht heb ik via Twitter nog niet binnen zien komen hoor. Dus... Ja, gelukkig ben ik veel. Dan hoef je dan komen. geen zorgen te nee, ja. ik, ik, uh, ik vind het best wel. Uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen, zelfs met de kennisdag heb ik niemand gezien. En uh, het, ja. het is uh, perfect zo. Ga maar zo door. Oké. Okay. ik zeg tegen die mensen? Hey. Dank je wel. Ik wens je fijne avond. en Bedankt dat je dit wilde Ja, horen. Goed dat je belde. Dank je wel. Da. Succes. Dank je. Dag. Overigens uh, wordt er dan, uh, dan wel meteen uh, uh, druk getwitterd. Maar dat, is dan, dat, gaat dan, dat gaat dan zo snel dat je nauwelijks daarop kunt reageren. Want als je één Twitterbericht weer vast wil houden... dan zetten ze er alweer vijf overheen. Het laatste is binnengekomen van Francisca van Wol. Meneer die nu aan het woord is, was alweer... heeft voor het grootste gedeelte ongelijk... Maar ja, dat is het enige bericht wat er staat. En anderen reageren ook van, ik ben helemaal niet bang voor het debat. Kom op, ik wil wat debatteren. Maar dat is op zo'n manier binnen berichtjes van 140 tekens best wel lastig. Ga ik gewoon door met Robin. Goedenavond, Frank. F um, Frank? Dacht ik of niet? Nee, ik ben Lex. Oh, Lex. Hi, ik ben Lex, le Lex Bolmeijer, vanavond omroeper van, uh, uh, van dienst, om zo te zeggen. Maar okay, jij, ja. jij bent... Robin. Robin, oké, okay, hallo. En um, wil jij op iets specifieks reageren? Of? Nou, ik heb uh, eigenlijk ook wel nog wel een succesverhaal als het gaat om uh, sociale media, computers, uh, et cetera, Doe maar op. Heel goed, heel goed. Ik heb uh, mijn moeder, die, is, uh, die wordt nou bijna 60, die heb ik, uh, ja wat zal het geweest zijn, een jaartje of tien geleden denk ik geïntroduceerd. Ja, eigenlijk gewoon met computer, eh, internet, noem maar als voorop. Um, ze, ze had dat soort dingen nooit gebruikt. Ze had er ook totaal geen interesse in, eigenlijk. Maar vanaf dat moment heb ik, ja, ik had zoiets van, nou ja, goed, dat steeds meer mensen gaan dat gebruiken. Dus ik vond eigenlijk dat ze eigenlijk gewoon met de tijd mee moest gaan. Dus ik heb er eigenlijk een beetje meegesleurd. Um, toen ik zelf 16 jaar was, is zij uh, gescheiden van mijn vader. En uh, eigenlijk nooit een serieuze relatie gehad. En ja. Eigenlijk is sinds vorig jaar uh, is ze eigenlijk via de sociale media in contact gekomen met, uh, met uh, uh, haar nieuwe liefde. En ja, dat is eigenlijk uh, tot op heden ja, een groot succes, zeg maar. En uh, wat voor wel, welk medium was het? Ja, dat was dan wel uh, in eerste instantie uh, via een soort van dating site, maar dat ging eigenlijk vrij snel over naar Hives hm. En ja, op die manier hebben ze elkaar eigenlijk beter leren kennen. En uh, nou, dat is eigenlijk opgebloeid tot een uh, tot een hele uh, ja tot een hele uh, leuke, intieme relatie. En uh, serieuze relatie ook vooral. Maar heb je dat, heb je dat ook op huis gevolgd van je van je moeder? Nou ja, met, met, met Hives kun je natuurlijk privéberichten sturen. Dus dat ging namelijk, ja, dat ging vooral privé, hè. dat misschien ook gewoon per e-mail kunnen gaan. Maar ja, dat deden ze dan eigenlijk voornamelijk via Hives. Dus dat, dat kun je dan niet volgen. Maar ja, nu kan ik dat natuurlijk wel een beetje volgen, want ja, je, ze krijgen dan toch... Uh... Ja, stuur ze krabbels naar elkaar. Dus op die manier kun je het ook wel een beetje volgen, maar, maar... ik kan het ook gewoon prima volgen met, met mijn moeder zelf, zeg maar. Omdat we kunnen <laughs> ja, daar goed ja. over praten. Dus. <laughs> ja. Nee, dat wou ik ook zeggen. Dat is goed. Maar um, dat is natuurlijk. En hoe oud is je moeder? Of, uh... Mijn moeder die wordt, uh, wordt er 60. Hoeveel zijn je nog een keer, alsjeblieft? 60. 60. Ja. Ja. En, dat is, um, en dat is onlangs gebeurd. Ja, dat is nou, uh, ze hebben nu in, uh, ze hebben nou eigenlijk, ja, ik denk uh, ruime jaren relatie. Dus, uh... En dat gaat goed. Ja, gaat prima. Ja. Want er zit. Kijk, waar uh, dan, een van de dingen die onder andere door mij een van de vorige sprekers A uh, werd uh, aangesneden, is dat uh, op al die, in al die profielen op internet die openbaar zijn of half openbaar, presenteer ja. je als het ware je betere zelf. Nee, een een soort, soort rooskleurig beeld van jezelf. Dus er ontstaan een soort dubbele persoonlijkheid. Wat je echt bent en wat je op internet bent. En dat kan dan ja. zo'n bittere teleurstelling zijn als je elkaar echt tegenkomt. Ja, ik denk dat dat misschien bij jongere mensen of bij uh, jongere en oudere mensen... die er echt veel verstand van hebben, dat dat misschien wel zo is. Maar ja, mijn moeder die was al uh, blij dat ze bij wijze van spreken uh, uh, de, de, de website zelf kon vinden. Ja. Dus ja, ik heb, zelf, ik heb voor haar uh, het profiel aangemaakt, een foto erop gezet en uh, ja, gewoon wat leuke dingen. En haar gewoon uitgelegd hoe het een beetje werkte en uh, ze, ze zelf een beetje mee gaan, uh, ja, mee gaan stoeien, zeg maar. Maar ja, nou niet om te zeggen van joh, dat ze uh, hele uh, profielen, teksten en... Uh, Verhalen uh, uh, op nee. zichzelf erop zetten, dat helemaal niet. Maar het was voor haar wel makkelijker om. Ja, wel. Uh, ook bij diegene waar ze nu een relatie mee heeft. Om er in ieder geval. Uh, ja, door middel van de foto's die erop staan. Mm. Of door middel van de krabbels die ze krijgen. Of die ze zelf sturen. Om er dan achter te komen van, joh. Het uh, type is het eigenlijk. En, ja. Uh, ja, dat soort dingen. Ja, begrijp ik. Ben jij blij met. De, de, de, de nieuwe man? Nou ja, het, dat, dat is eigenlijk nog. Het, nou ja, bizarre. Dat wil ik niet zeggen, maar wel het meest verrassende dat is dat het een vrouw is. Aha. Dus dat was uh, ook wel een hele ommekeer wow. in, uh, ja, in alles eigenlijk zo'n beetje. Maar ja. Uh, ja, ik heb zelfs zoiets van, ze heeft uh, uh, in het verleden gekozen om uh, bij mijn vader te blijven totdat ik zelf oud genoeg was om te besluiten op bij wie ik wilde gaan wonen. Nou ja, ja dat vind ik, uh, vond ik niet echt een fantastische keuze, maar daar heb ik wel heel veel voor voor uh, van mijn moeder. Ja, hoe oud, was je, je hoe oud eigenlijk... was je toen? Mag ik, mag ik dat ook nog weten? Hoe oud was je toen? Toen was, toen was ik 16. Oké. Okay. Ja. En, uh, en. Toen heb je ja, gekozen nou ja, voor, je voor je moeder of je vader? Toen voor je Sorry? moeder. Toen heb je gekozen voor je moeder. Uh, ik heb eigenlijk allebei. Ik heb oh. eerst mijn vader geprobeerd en nou ja, dat, uh, dat, dat was niet zo'n succes. Oh. En toen ben ik naar mijn moeder gegaan, waar ik ook wel heel erg blij mee ben, dat ik in ieder geval allebei de ja, keuzes uh, heb geprobeerd, zeg maar. Ja. Dus. En, uh... Maar ja, ik vond wel dat mijn uh, zus uh, ja, vanaf, de, uh, ja, goed, uh, vanaf dat ik 16 ben, ik ben er nu uh, 35, uh, ja, tot al die tijd heeft ze ja, eigenlijk niet de liefde gekend die ze, vind ik, verdiend had. Ja. Grijpig. En ja, nu heeft ze die liefde gevonden. Uh, en maakt mij niet zoveel uit hoe of wat. Nee. Uh, maar daar ben ik wel heel erg blij mee. Want dat is uh, ja, toch wat je uh, je, ja, je meest dierbare mensen in je omgeving toch wel toewenst. is ongelooflijk zeggen dat dat, dan, dat, dat ja. dan gelukt is. Maar heb je, heb, jou, ja. heb je even moeten wennen of was dat meteen uh, goed ook voor jou? Uh, nou, uh, uiteindelijk, uh, als, je, uh, ja, als je in mijn geval dan mijn moeder goed kent... Ja, dan heb je ook op een gegeven moment zoiets van ja, ja, dan vallen de puzzelstukjes wel een beetje op zijn plaats. Dus ja, ja in, in dit geval dat ze ja, lesbisch bleek te zijn, ja, ging ik terugkijken naar een heleboel andere dingetjes. had ik zoiets van ja, dat zat er eigenlijk al wel in. Alleen ja, mensen van die leeftijd, ja, dat was vroeger, was dat not dan, zeg maar. Dus... Ja. Uh, ja, ik heb ook zo van, nou ja, dit, uh, dit is hartstikke ja. mooi dat het zo kan. Uh, en dat het ook zo gelopen is. Ik vind het ook is. wel dat weer... Dat ik er ook een stukje bijgedragen kan hebben. Nou, daar ben ik alleen maar blij mee. Ja, dat is dus toch ook wel weer gewoon een succesverhaal. Ja, ik dank absoluut. je hartelijk, Robin. Ja. Graag gedaan. En ik wens je nog een goede nacht. Goed aan je moeder. Uh, ja, Lex. Ja, dat zal ik doen. <laughs> dank, dank je wel. Daar via Twitter, uh, dat ik nog steeds open heb staan. Tim Hans meldt, ik ben niet bang voor debat. Er werd er een beetje van... van, van beschuldigd, althans iedereen, die uh, sociale netwerken gebruikt... door een, een van de uh, mensen met wie ik net even sprak. Internet is niet eng. Deze man doet dus net... of wij onze ziel verkopen aan de duivel. Onzin. En niemand anders reageert, relativerend. Alles komt en gaat, Kazaluna, Over tien jaar zeggen we vroeger, toen we nog Twitter hadden. Dat is ook heel geestig. Um, en dan, terwijl ik dat aan het voorlezen ben, verschijnen er alweer zes nieuwe... En die kan ik nu nog niet even allemaal uh, gescand hebben. Soms snap ik het allemaal niet meer, dat is de laatste. Hoe ben ik ooit in die sociale media geraakt? Dat is van een, <laughs> een minuutje geleden. Aan de telefoon is in dit geval Ed. Dag Ed. Ben je daar? Op uh, Telos B zou die moeten zitten. Dan gaan we over naar Ron. Dag Ron. Goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, ik heb uh, sinds een tijdje een Facebook-account. Ja. Eerder was ik aangesloten bij huis, maar daar, ja, daar vond ik niet zo mijn draai in. En omdat ik uh, veteraan ben, militair-veteraan, heb ik me daarbij aangesloten. Omdat heel veel van mijn collega's daarbij zaten. Maar ik heb een zus in België en daar had ik al twintig jaar geen contact meer mee. Ach. Wij zijn ook niet samen opgegroeid. Uh, ja, dat is allemaal heel vreemd gelopen. En wij hebben twintig uh, jaar geleden heel kort contact gehad. Ik heb haar in contact gebracht met onze moeder. En toen is het fout gelopen. Hmm. Uh, en toen ik eenmaal met Facebook bezig was, dacht ik van goh... omdat ik heel veel moeite had om gegevens over haar op te diepen. Ja, bij gemeentes en zo hoef je niet aan te kloppen, want daar krijg je geen info... En toen heb ik haar naam eens een keer gegoogeld. En toen kwam, ze, toen kwam er dus een Facebook-account naar boven. Alleen, er stond bijna helemaal niks in. Twee vrienden en meer niet. Hm. En wat wat had, dacht uh, je op dat moment? Sorry? Wat dacht je dan op dat moment? Ik dacht, ja, dat wordt heel moeilijk. Uh, ik heb haar wel twee berichtjes gestuurd. Maar ik had al het idee, zij zal dat account waarschijnlijk niet frequent gebruiken. En toen heb ik toch de stoute schoenen maar aangetrokken. En dat is nog maar heel recent. Dat was afgelopen maandag. En toen heb ik een van die twee mensen die daarop stonden... heb ik een berichtje gestuurd met de uitleg van... joh, ik zie dat jij bevriend bent met... Uh, dat is mijn, uh, mijn zus. Zou jij voor mij contact willen leggen? Nou, ik had binnen tien minuten antwoord van die jongen. Dat bleek een vriend, een vriend van haar dochter te zijn. Daar had ik vijf minuten later een euforisch bericht van... En aanstaande zaterdag gaan we elkaar ontmoeten. Na twintig jaar. Oh, ik krijg je toch een beetje de, de kriebel, de, de rillingen van, hoor. Nou, die, die, heb ik al, die heb ik al twee dagen. Dat kan ik je echt wel... Want ik heb er gisteren meer dan twee uur aan de telefoon gehad. Ja, eigen zin. En dat doet wel wat met je, hoor. Ja. Waar, waar ging het gesprek over, als ik dat vragen mag? Uh, over, ja, uh, hoe alles gelopen is. Hè? Want ja. uh, wij zijn... Er is nog een zus. En uh, Linda en ik, zo heet zij, hebben dezelfde vader en moeder. Maar de andere heeft een andere vader. En mm. daar heeft zij ook een tijdje contact mee gehad. En nu dus weer niet. Mm. Maar we zijn alle drie op hele jonge leeftijd bij familie neergezet. Om voor ons te zorgen. Omdat vader en moeder het niet konden ja, ja. of wilden. Op zo'n manier. Ja. En ik heb dus wel... Uh, Lang contact met mijn vader gehad, want ik ben bij, bij mijn oma opgegroeid. Zij bij haar tante van moederskant en de andere bij oma van moederskant. En dan ga je dus ervaringen uitwisselen. Ja. En door een, ja, ik geloof niet in toeval, maar 20 jaar, 22 jaar geleden toen ik in België woonde, kreeg ik haar toevallig, of eigenlijk per ongeluk, aan de telefoon omdat ze een vriend van mij moest, uh, wilde spreken. En toen hebben wij contact gehad. En daar hebben we het ook over gehad. Waarom is dat fout gelopen? Ja, onze moeders uh, hadden een hele uh, ja, bizarre slechte inslag. Die kon twee stenen doen vechten. En die heeft er toen voor gezorgd... dat wij, uh, dat wij geen contact meer met, uh, met elkaar hadden. Maar dat is nooit, dat is nooit uit mijn hoofd gegaan. Van, goh... Hey, waarom is dat fout gelopen ja. en uh, hoe zou het met haar zijn en hoe is haar leven gegaan? Ja, ja daar gaan we nu zaterdag natuurlijk face-to-face uh, -face heel uitgebreid over praten. Maar dat is, dat is dus precies waar het al hier over gaat. Hè? En, uh, het gebruik van sociale media. Um, jij, jij komt dan uit een gezin dat eigenlijk uit elkaar geslagen is, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. En, en het gaat over verbanden en mensen juist bij elkaar brengen. En op internet uh, wordt die mogelijkheid geboden via allerlei netwerken. En het, hoe zie jij dat? Um, is het doel dan uiteindelijk toch dat je mensen weer bij elkaar brengt... maar dan ook fysiek dichtbij, dichtbij wil zijn? Uh, ja, maar dat hebben wij met onze, ve met onze veteranen ook. Ja. Uh, wij hebben dus een hele club van Libanon-veteranen... die elkaar of wel of uh, niet persoonlijk kennen. Hmm. Maar je hebt wel een bepaalde gezamenlijke interesse... Hmm. En daar zijn die media heel goed voor. Voor ja. mensen met dezelfde interesses. Het maakt niet uit wat om die bij elkaar te brengen. Of mensen met hele uiteenlopende interesses. Ja. Die op een, op een of andere manier... Zoals die man met zijn Oostenrijkse vriendin. Ja, dat is, dat is toch schitterend dat mensen elkaar ja. zo leren kennen. Ja, dat is en fantastisch. Iedereen, ja, dat is... denk ik, heeft toch wel zelf genoeg gezond verstand... Om het kaf van het koren te scheiden. Ja, dat is niet altijd even makkelijk, denk ik bij uh, internet hoor. Ik ook berichtjes binnen via uh, e-mail, onder andere van mensen die ook echt het, uh, het kennen geven dat ze enorm belazerd zijn. Uh, ja, maar dat is in de, dat is in de in de, in de real world ja. gebeurt dat toch ook, dat, ja. dat je mensen leert kennen en dat je ja, dat, dat ja. je denkt, van ja, dit is, dit is degene die, die ik waar ik bevriend mee wil zijn. Ja. En, korte of langere tijd later... blijkt dus dat je dus gigantisch belazerd wordt. Ja. Het, het, het zij sociaal, het zij financieel. Het maakt niet uit. Hm. En want dat zei jij er dus straks ook al. Uh, uh, mensen waar je dus fysiek contact niet hebt... die doen zich ook vaak heel anders voor... Ja. dan dat ze zijn. Ja, dat klopt. Er zijn ook meer mensen die dat ook uh, twitteren bijvoorbeeld. En ik weet waar ik over praat. Want uh, ik heb een, uh, een, een flinke PTSS opgelopen... in mijn uitzending. Hm. En dan ga je ook... Uh, een, een masker opzetten naar ja. de buitenwereld toe. Ja, je bent en ge... Om niet te laten zien dat het, dat het niet goed met je gaat. Je hebt, je hebt dat wel eens eerder verteld, geloof ik. Hè? Dat je ja. getraumatiseerd ja, en, bent. In, ja. Daarom, uh, logisch natuurlijk dat er, dat er allerlei... hele rare types op dat internet rondhangen. Ja. En waar je het eerder in de uitzending ook al over had... toen stelde je de vraag aan die jongen van 16 van... wat is voor jou belangrijker? Het, het, de vrijheid van internet of het... het ja, controleren of beperken van bepaalde zaken. Nou, Sorry. ik vind, vrijheid is belangrijk. Maar je moet wel bepaalde normen en waarden in de gaten houden. En als het ergens niet, niet, niet klopt, dan moet je dat gewoon beperken. Ja, heel goed. Ron, fijn om je we even gesproken te hebben. Ja, insgelijk. En ik, ik wens je ja, een geweldige ontmoeting met je, met je zus... Ja, Wat ik doen? kijk er echt naar uit. Ik, ben, uh, ik, ik, ik, ik, loop, ik loop op wolletjes. Ja, dat is, nou, ik hoop dat het ook zo blijft. Heel goed, goed in ieder geval. Joh. Dankjewel. Hé, hey, fijne uitzending nog Dankjewel. Hoi. Dag. The summer days are gone till Jones, shoot the moon, wat mij betreft uh, gaat u uw gang maar. Ed, ben je daar nog? Ed, hallo. Ja, Alex. Ja, Heb, eh, ben jij kort of lang van stof? <laughs> je hebt nog één minuut, dat bedoel ik. Ja, dat dacht ik al. Ja. Goed. Zo, sorry. Ja. Maar ik vond die andere verhalen ook zo leuk. Ik ook. En wat? zeker het, het gesprek van de derde spreker. Oeps. Voor mij. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Internet is natuurlijk een gevaar en het is onpersoonlijk. Alleen dat hou je altijd. Maar je vroeg een alternatief. Oh, ja. Ja, nee. dat is het nog weet. En dan zeg ik gewoon, pak de telefoon of schrijf een brief of een kaartje. Ja. En dat is... Dat doe jij nog steeds. Ja, ja, ja, ja. En ja. dat hou ik ook vol. Ja, dus, En dat is veel persoonlijker. En A... Eh... Uh, je, je ziet iemand zijn handschrift. Ja, en denk, B, als je iemand aan de telefoon krijgt, hoor je zijn stem. Ja. En dan kan je gewoon alle vragen stellen die op dat moment hmm. en het, kan het, zeggen, opkomen. En het voldoet voor jou? Ja, ja, ja, ja. Nou, dan sluit ik daarmee af, Ed, als alternatief. Ik dankjewel. dank je wel. Alsjeblieft. Nee, een goede nacht nog. Dag. Ik heb wel een rood oortje. <laughs> <laughs> ja, ja. van die telefoonen ter nou. Ja, dat begrijp ik. Sorry. Um, nacht. Hij is weg. Goed. Zometeen Astrid te Jong als nachtzuster voor Max. Er wordt druk doorgetwitterd en er ook nog weer nieuwe berichten. En die kan ik allemaal niet voorlezen. Het is te veel. Het is te veel. Ik heb te veel vrienden. vrienden. Morgen zit hier weer um, Klaas Drupsteen en die heeft als gast Niek Wijns. Artistiek coördinator van het Nederlands Blaasensemble. Bestaat 50 jaar. Feest.